1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bondskanselier Merkel heeft bij de Duitse verkiezingen een monsterzegen geboekt. Haar partij komt volgens de voorlopige uitslagen op 41,7% van de stemmen. Dat is een winst van 8%. Ze moet wel op zoek naar een nieuwe coalitiepartner, want de liberale FDP is weggevaagd en lijkt de kiesdrempel niet te halen. FDP-leider Reusler heeft zijn terugtreden aangekondigd. De sociaaldemocratische SPD boekte een kleine winst en komt op ruim 25 procent. De linken en de Groenen leiden verlies en komen ieder op ruim 8 procent. De eurosceptische partij Alternatieven veel Deutschland komt op 4,7 procent. Net niet genoeg om zetels te krijgen in de bondsdag. De definitieve uitslag komt later vanavond. PvdA-leider Samson begrijpt dat veel mensen het idee hebben... dat zijn partij een zigzagbeleid voert met betrekking tot de Joint Strike Fighter...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 Het Keniaanse leger meldt dat het merendeel van de gijzelaars... in een belegerd winkelcentrum in Nairobi is bevrijd. De politie en het leger zijn bezig met een grote operatie... om een einde te maken aan de gijzeling. Eerder op de avond waren er nog 30 gijzelaars... en zeker 10 terroristen aanwezig in het luxueuze winkelcentrum in Nairobi. De gijzelingsactie begon zaterdag... en heeft het leven gekost aan 68 mensen onder wie een Nederlandse vrouw. Naar verwachting liggen er nog meer doden in het winkelcentrum. De Somalische terreurbeweging Al-Shabaab zegt achter de gijzeling te zitten. Het weer, vannacht in het hele land nevel en kans op mist. Overdag is het droog met steeds meer zon. Het wordt dan 18 tot 21 graden. Ook dinsdag vrij nazomerweer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk. En Jan Roos. En welkom terug bij de Echte Jan de Radio Show van Poland. En ik ben Jean Roos. Nee, Jan Heemskerk. hier in beeld heb je op de Echte De hashtag op Twitter is Echte Janne. En wij gaan verder, Jan, met onze hoofdgast, denk ik. Dat lijkt me wel, want behalve is onze hoofdgast natuurlijk ook nog volskantjournalist. En een Haagse veteraan. En we praten nog even verder met Jean-Pierre Gele. Uh, we gaan het zo even hebben over de bezuinigingen die gaan komen, de demonstraties en hoe en wat nog verder. Maar ik wil nog heel even één, één programma er even uitlichten. Want ik bedoel, ja, we moeten toch iets afpissen vanavond, of niet? Jawel. Nou, nee, ik vind het maar. een beetje... We zijn een be Je be vind dat we nog een beetje mild geweest nee, voor het nationale junaal We is, zitten heel erg in de inhoud. <laughs> het is allemaal leuk. Nou, maar RTL late night. O oh ja. Wat vind je daarvan? Ja, je moet het altijd nog even de tijd geven. Maar nou, of de tijd het, ik vind of... het, Ja, ik vind het uh, niet heel best. Er zitten af en toe avonden bij waarop ze gasten hebben. waarvan ik denk, nou die zouden ze zo bij Paul en Witteman misschien ook kunnen hebben. Maar het hele idee dat, dat Frans Bauer de situatie in Syrië gaat analyseren. vind ik volkomen idioot. En ik denk ook dat ze eigenlijk zouden moeten kiezen om ofwel. Uh, echt een soort RTL-stal te worden en een soort late-night versie van RTL-boulevard, wat ze soms ook al zijn. Ja, maar dan moeten ze ook de, de wat serieuzere gasten gewoon uh, maar is niet meer uitnodigen. Is er niet, is omwerp ook dan niet het probleem? Uh, nou. De man is niet echt heel grappig, is niet echt een, een, een strenge. Journalist. Ik, vind hem niet, nou, ik, ik vind hem niet heel scherp in de, in de zin van dat. dat je echt iets te weten komt. Hij is wel, wel wakker en alert, maar Gezellig meer kabbelen. ja ja meer in, in uh, proberen de show draaien. Te maar houden, is het niet maar... late night? Ja, misschien uh, uh, zie ik het niet. Maar als je toch, toch naar Amiri kijkt uh, kijkt naar de late night shows, is het heel scherp, heel snel ja. Ja. en humor. En dat zijn dan precies drie elementen die meneer Tan niet heeft. Nee. Maar hij had wel een hele hoge gunfactor. Volgens mij. Ik, ik meen het te bespeuren dat, dat hij heel veel sympathie had toen hij hieraan begon. Nee, ja, maar het is een heel aardige jongen, daar ben ik, ja. van, ben ik van overtuigd. Ja. Maar ja... Um, het uh, ja, zou een beetje in het midden kunnen liggen... dat je ook opgeschreven kunt raken met iets waar, waar, waar dan net nog niet... Ik bedoel, uh, ik kom uit de tijd van de wereld... en de tijd van de wereld is een soort van gewoon... dat je eerst heel goed nadenkt over waar je iets gaat positioneren... of ja, uh, in welk segment... Je mijn kunt, uh, grootste beswaar is hun... eigenlijk dat, dat je eraan ziet... dat ze helemaal geen profiel kiezen. Dat nee. ze niet weten wat ze willen. Het is voornamelijk weer uh, toch ook een soort van toneelstukje... talkshowtje spelen... Het ziet een tafel, gasten, nootjes op tafel. Ja, dat heb je toch ja, een heel vaak met de wereld door, wat je er verder ook maar van mag vinden. Is in ieder geval een, een eigen vorm. Want Je kunt zien wat de bedoeling is, wat voor soort er Er is iemand mee bezig geweest, zelfs de ja. een witte Witteman. Nou, en, en, en wat toch met televisie vaak ontbreekt, lijkt wel of een soort helder van tevoren is nagedacht. van wat zijn wij, wat willen wij zeggen tegen welke ja. mensen. En ja. Dat, ja. ik heb het gevoel dat, dit, dat het hier vooral aan mank gaat. En dat je daar dan... Ze gaan drie maanden proef draaien, blijf er ja. daarbij. Ja, dat weet ik natuurlijk niet. Maar toen ik dat hoorde, dacht ik wel na de eerste week van. Nou, die gaan het moeilijk krijgen. Want een commerciële omroep is natuurlijk onverbiddelijk vaak. Dat is wel al gebleken. Dus ik ben er niet helemaal gerust op. Maar en ze hebben een log op, uh, of We zitten krasse Polski, geloof ik. Krasse Polski, Amerikaan. Amerikaan. Ja. Nou, ik heb ze allemaal opgenoemd. Hebben wij ook geen gezeik met de, de, de, <lacht> de reclamecodecommissie. Uh, voor drie maanden ook gehuurd. Ja, ja. Dus, dus ja. Ja, nou, ik ah, ja, zou het goed. jammer vinden als het, als het niet lukt. Want ik weet van de is dat er toch het idee was van... nou moet er eens een keer een nieuwe baraten van Dorp moeten gaan ja. komen. Waarom ja. zou je dat jammer vinden? Nou ja, niet dat het dit specifieke programma, daar heb ik dan geen speciale liefde voor... maar dat er iets dergelijks bij RTL zou moeten vinden. Nee, wel. maar dan moet je dus zeggen, wat gaan we doen jongens? Nee, en dan moet je zeggen, ik wil een scherp, uh, heel scherp uh, journalistiek programma... waar iemand knippelhard. Wordt geïnterviewd. Ja, je, je, je, je weet, je weet er meer van. Dan, dan niet, moet je ook maar dat tal niet neerzetten. De, de, de, de, of je moet zeggen: hey, Ik wil gewoon dat het. Dat het... Uh, gezellig is, dat er een grap wordt gemaakt, dat er gelachen wordt, dan moet je het dan ook. Zou het iets zo kunnen zijn dat je dat je. Dat je ja, <laughs> nee, maar dat, je, dat, je, dat je ook met veel te maken hebt. Je hebt de productiemaatschappij, je hebt de RTL zelf die er natuurlijk Tuurlijk. van alles bij willen. Het is toch vaak uiteindelijk een soort samenraapsel van de belangen van iedereen die erover gaat? Zoiets? Of is ja, dat, Ik denk dat dat, dat, dat echt zo is, ja. De eindredacteur daar is de voormalige eindredacteur van RTL Boulevard. Ik weet niet hoe groot zijn persoonlijke inbreng is. Maar je ziet wel heel duidelijk dat het uh, telefoonmapje van Boulevard. ook daar aan, aan is meegegaan. Nee, we hebben dus nog geen enkele spoortwijfel over. Dat, dat, dat alles wat. hoe uh, Metro uh, mag bij, uh, bij Boulevard vertellen. wat we die avond gaan doen. en ja. omgekeerd, ja. Iedereen die iets. iets... Nee, want nou. hier bij de plukt iedere Fara man. Ja, ook zijn pro ja. programmaatje. Ja. En dat, ja. dat doen ze hier ook. Alleen er is. Ja, dat is een beetje incestueus. Eigenheid ja. moet erin. In. Ja. Nee. Ze hebben ook een probleem met het tijdstip volgens mij. Hoor. Want het begint dan om half elf. Maar tegen 11 uur komt er een reclameblok. Ja, dan jaag je al je kijkers wel naar Pauw en Witteman, zou ik zo denken. Ja, dat is niet echt een handige tijd, nee. nee. ik zou zeggen, doe dat om 10 uur. Maar goed, misschien, eh, Pauw de het door had eh, ook veel tijd nodig... voordat het uiteindelijk het jaar Voordat hoor. Maar ze uh... moesten ze eerst Francisco van Jolle eruit trappen. Eh, uh, ja, dat... Goh, dat, dat, dat is God, was niet slecht, zeg. <laughs> Ho! Maar zo dat Umberto Tand nog ineens een succesnummer bij vergeleken? Ja, maar vergeleken met van uh, Francisco Van Jolen. Dat is, is een hoop nog een ook succesnummer. Maar toen Van Nieuwkerk erbij kwam, het, duurde dat niet heel lang meer... maar ook toen heeft het toch wel even tijd nodig gehad. Ja, dat dus het, in het begin het was het een beetje heeft, slecht. Uh, het heeft echt een jaar geduurd voordat de wereldraad door op poten stond. Laten we nog eventjes de bezuinigingen doornemen. Want er, er worden ja. binnenkort met petjes en vlagjes uh, naar Malieveld... in een actie-actie geroepen uh, op de ja. tonen van uh, Frans Bouw Dus ik zal me er thuis voelen. Oh, heel goed. Uh, JP. Ping! <laughs> Boom. Kabouter, hou je mee op. Ik krijg gewoon een stempel op mijn hoofd. Nee, ik uh, het Wij gaan niet uh, trouwens. Mm. Wat zonde nou toch? Ja, mm. maar, maar ik zie het probleem helemaal niet van bezuiniging op de publieke omroep. Er is hier ongelooflijk veel te bezuinigen. Ja, noem ja, eens wat. Maar oh, hier niet trouwens, deze ruimte. Nou, volgens mij heeft het NOS-journaal, uh, wat niet echt bijster veel eigen nieuws brengt, liever gezegd nul. Uh, 365 redacteuren in dienst. Mm -hmm. Beetje veel, hè? als je het nieuws van 10 uur morgens nog herhaalt om 8 uur avond. <laughs> If you ask me. En voor de rest koop je alles uit het buitenland in. En zeg je je correspondent, je moet dit en dit zeggen op deze deze vragen. Dus dat kan wel wat minder. Oké, okay. ja, ik sluit niet uit dat je gelijk hebt. Dat, ik, dat sluit ik eigenlijk Al ook Al moet ik uit. eerlijk zeggen, uh, die laatste 100 miljoen... Uh, ik kan me best voorstellen dat dat misschien wel te veel is. Wordt het, het, het wordt een beetje te gortig. Ja, ik, kan, ik ben heel slecht in die cijfers. Ik heb daar te weinig verstand van, van wat tv maken precies kost. Maar ik wil is best... Is dit een voor... element van je werk waar je dan even in zou moeten verdiepen eigenlijk? Uh, nee, niet per definitie. Nou, nou het gaat me is zonder nee. vind het, uh, het heeft mij altijd verbijsterd om af te horen is wat enige tienduizenden euro's, vijftig, euro's, geloof ik niks voor een half uurtje tv. Mm -hmm, nee. Nou, dat vind ik toch wel oh, machtig van een geld zit ik dan nou altijd. Ja. En, en, en dus denk ik ook de neiging Jan gelijk te geven als hij zegt van nou ja, dan, dan had er eens een keer uh, tien uur sporten uit in, in een week. Dan, dan mm -hmm. beter je toch waarschijnlijk ook wel aardigheid opgeschoten. En... Ik moet eerlijk zeggen, ik begreep nooit dat er altijd werd gezegd dat de. NOS 52 miljoen euro betaalde... voor de uitzendrechten van het voetbal. Nou, nee. ik ben best geen ja, ja. voetbal, ja. Maar, maar, maar 52 miljoen, dat, dan moet ja. er eigenlijk een commerciële partij Ik dacht van de 32 was trouwens, maar ik weet dat. Nou ja, dan, dan heb je af, toch maar. een derde bezig. Heb je niet zo de, de cijfers, Nee. <laughs> nou ja, maar goed, 32 miljoen, want ja, kan ons schelen. ben je toch al op een derde van die 100 van die miljoen, om maar een klein voorbeeld te noemen. Ja, ja, en dan hebben ja. het leden maar over voetbalrechten. Ja, ja. Ik, geef toe, ik ben ook niet zo dol op honkbal kijken. Maar ja. Nee, maar als je nou bijvoorbeeld een spelprogramma als een, een, een van de honderd of zo. Is dat, mm -hmm. en, en dat zijn dan hele domme vragen. en dan zitten er honderd mensen uit Almere ja, achter een kastje. en als ze het niet goed hebben, gaat het licht uit. Die, die onzin kan je op elke commercieel. Ja, sterker, dit programma wat je nu noemt. heeft ook bij RTL gezeten. Ja, ja dus en, nou nog, en nou ja. nog zo'n ding. Hè, wat, wat we dus eigenlijk over hebben. is dat dit soort dingen. liggen ongelooflijk voor de hand. en toch gebeuren ze niet. Dan zijn er dus mechanismes in het spel. die, die, die iets verder gaan dan de logica. He, want nu zouden we, als wij er zo snel achter komen dat er geld te halen valt... dan zullen die jongens het hier ook wel eens bedacht hebben. En dus gebeurt het niet. En hetzelfde is in de politiek aan de hand. Ja, ja er zit de ook de hele is... de tijd... moet bezuinigd worden op het ambtenarenapparaat... en het, en het, en het, en het apparaat is te groot en de regering en elk jaar wordt het meer. En zeggen we elke keer, zeg, hoe kan dat nou? En dan zeggen we, ja. Er zit bij die, die bezuiniging bij de omroep... ook wel een, een zekere graagte... aan de kant van de VVD en, en aan verwanten... Uh, Wilders natuurlijk uh, zeker ook... Uh, om die publieke omroep eens te pakken... want dat is allemaal linkse kerk. En dat bevalt mij dan weer helemaal niet. Want ook daarvoor geldt toch weer... Dat, is toch, uh, dat zit meer tussen de oren van die mensen die dat zeggen... dan dat het echt waarheid is. Nou, we gaan zien wat er gaat gebeuren. Ja, zo'n demonstratie, dat helpt natuurlijk gemoeden. weet weten allemaal. Nee, ik vind het een hoog aard van de naadgehalte, hebben we eerlijk gezegd. Om naar ja. een bus naar het Malieveld te trekken. Maar ja, is toch een halve dagje vrij, denken die mensen dan, hè? Zou dat het zijn? Dat denk ik wel zeker. In ieder geval, uh, JPG, mag ik je bedanken dat je bij ons was? Uh, ja, ik wou zeggen, we hebben er heel veel van opgestoken. Dat zou een leugen zijn, dat moeten we ja, ook niet doen. We... Maar uh, nee, hoor. Uh, Dank je wel dat je hier was. En uh, nou, schrijven ze wat leuks over, echt, Janne? Ik ga me... Hartelijk best doen. Ja, dat klinkt altijd zo ja, onheilspellend, Ik vind jullie wel zorgelijk, nou, oh, oh, God, Je weet oh, dat God. de tv recensie boven mijn stukje staat, hè? Oh, weet je, ik lees die rommel nee, uit, nee, nee, nee. Ik wel, wel hoor, ik heb het in huis, hoor. Ja, of, ja hoe zeg je het nou weer? Je ja, ik loop het toch een beetje. Nee, maar dat, dat Frans bouwen-dingetje zit me een beetje dwars. Ja, maar jij bent ook heel snel aangebrand. Nee, maar. Oh, godverdomme kabouter. Vervelende. Eh. Uh, over bezuinigen gesproken kunnen we, kunnen we die kibaten er niet uittrappen. Ja, Kijk, nou. dat gaat alweer. <lacht> nou ja, in ieder geval, we gaan nou even doen. sporten. Uh, ja. uh, dankjewel Doe dat gedaan. je hier was. Ja, wij okay. moeten even verder. Wij hebben, kunnen, We kunnen namelijk uh, weinig zinnigs meer zeggen. als de enig overgebleven Europese kanshebber met 3-0 nat gaat bij NAC Breda. en de kampioen in één week negen doelpunten tegenkrijgt. Jan, dat is toch een heel eigenaardige. Ongelooflijk. Ja, Mickey gaan naar Mouse komt er niet. Galileo. er, met Leo. Ah! Leo Driesen. Een hele goede avond, Leo Driesen. Oh, wat wordt dat allemaal? Nee, niks te van Leo. Dus uh, grote ernst deze week. Ajax oh. met 4-0 op de bips. Wat is er aan de hand bij Ajax? Van wie Ajax is de schuld? Twee keer met 4-0 en één keer met 4-1 op de bips. Heel gelijk heb je. Leo... En al hebben we besproken door Johan Cruijff. Ja. En, en Johan Cruijff uh, heeft gezegd dat hij... Uh, over de A-junior speelde De he, en... stelde dag dat Ajax tegen Barcelona speelde... Ja. Je met de grote jongens, speelde de a ah, junioren uh, barcelona Ja, ja. En daar uh, zei Cruijff over, nou dat was voortreffelijk, want ze hebben 60 minuten lang goed stand gehouden. En toen werd oh, oh, okay. en, en, het eigenlijk 9-0, oh 4-1, oké. Maar het ding en, was even, Leo, Leo, Tegen het grote Barcelona zei Cruijff, nou, uh, ja, dat ging eigenlijk ook wel heel goed. Alleen alle tegendoelpunten uit persoonlijke fouten. Ja. En ja, tegen PSV weer, dus IJs is op de goede weg. Ja, zo is het. Maar we wouden toch nog even terug naar de kern van de zaak. Wat is er nou, in nou, godsnaam aan de hand? Van wie is het de schuld? Hoe lang gaat het nog duren voor het is opgelost? Is er een samenzwering in het spel? En is Kenneth Vermeer daarvan een slachtoffer? Moet ik nou vier vragen tegelijk gaan bouwen? Ja, ik, ik heb ik... net gewoon uh, uh, uh, samen gehad... Uh, Leo, uh, klopt ja, het dat jij Johan Cruijff de schuld geeft van de, de situatie? Nee, ik zeg alleen... Wat commentaar van Kruijf is op de prestaties van Aijs afgelopen ja, maar, week. Ja, want, maar Kruijf heeft natuurlijk... En ja, morgen nog nalezen ook in ja. zijn column, want dan ja. zegt hij dus dat Ajax uh, die hoort voortreffelijk hebben gedaan, de senioren ja. tegen Barcelona iets meer voortreffelijk Leo, ja, maar eigenlijk en is tegen het PC toch iets nee. meer voortreffelijk. Leo, maar goede weg. Ja. Eigenlijk is ons punt dus dat we, ja. wij dan iets hebben van dat is onzin wat Kruijf daarover zegt. Ja. En nu zouden we graag zien dat jij het voor ons op Als een volwassen, volwassen list, manier ja. even duidt. En dan niet weer over ic zeejeugd alsjeblieft. Nee. Gewoon even hoe erg is en wat, het en komt en wat, het nog en wat, goed? En wat Frank de Boer nog het meest teleurstelde... Leo. was dat je een wedstrijd onder controle hebt... en ineens verliest met 4-0. Dat ook een mooie analyse. Maar, maar wat is er aan de hand, Leo, ja. bij Ajax? We hebben het... Nou, wat er aan de hand is, is ah, gewoon heel simpel. Er ja. wordt nou, een ja, beetje... Een... Wat? Nee, we zijn nee, een beetje geluid. eindelijk het antwoord gegeven op de vraag. Ja, maar ja, jullie gaan over de vragen en ik ga over de antwoorden. Hè? Ja, doe maar. Ja, ja. Oké. Okay. Doe het maar nog okay. niet. Laat maar even gaan nee, maken. kijk, het is heel simpel wat er waai is en al is. Dus er is uh, voorin uh, te weinig kwaliteit. Ah. En er is achterin ook, uh, en op het middenveld ook, minder kwaliteit dan er was. Door het vertrek van Eriksen ja. en al de wereld. Ja. En dan kom je al snel tegen dit soort wedstrijdjes aan te lopen. Het ja. ja. is niet zoveel aan te doen. Nee, nee. Hé, hey, uh, Leo... Dan kun je wel een technisch ja. hart hebben... waar Frank de Boer dus blijkbaar al een maand, paar maanden geleden uit is gezet. Ja. Ja. En individueel aan de gang gaan met allerlei jongeren... die nu nog in de b junioren spelen. Ja. Maar op dit moment... Is wat er in het ja. eerste staat. Maar in hadden ze daar, hadden ze nee, daar nee, niet... Nee, maar ik wil even... Oh, sorry. Ja, ja, ja. Ga je gang, Jan. Uh, Leo? Ja, roos. Uh, staat Rose. Kenneth Vermeer woensdag tegen Volendam nog onder het latje? Nee, zeker niet, want uh, Sillissen kiept altijd voor de weker, En tegen uh, Go Eagles de week uh, de volgende weekend? Dat hangt er maar vanaf, als Sillers er nou uitgebreid faalt tegen Volendam. Maar maar... Ik ga er maar vanuit dat dat eigenlijk allemaal niet zo heel veel uitmaakt. Ah, maar Kenneth Vermeer maakt je toch weer een blunder? Je kan natuurlijk Kenneth verwijten dat hij die, die bal loslaat. Maar Frank de Boer heeft wel gelijk... Als je kijkt naar de situatie die er daar vooraf gaat, dan staan ze bij de cornervlag twee man te pielen met een bal die al lang uh, het stadion uitgeschoten had moeten worden. Ja. En uiteindelijk komt die bal nog voor en heeft uh, Vermeer hem inderdaad ja, niet ja, los. Maar, Vermeer, en, maar goed, het is nu trendmatig dat Vermeer ballen uh, voor de voeten van de tegenstanders slaat, duwt of gooit. Ja, ja. ja maar dat is waar. Maar dat was vorig jaar ook zo en het jaar daarvoor ook zo. Want Vermeer is niet veranderd het hoor, altijd hoor. de Hij geweest is veranderd. Ja zwakker geworden, dan ja. die fouten van die ja, keeper niet meer herstellen. Het Menso-woord is gevallen vandaag, hè. dan weet je als keeper dat is klaar. Wat is het Menso-woord? had vroeger toch ook hij is thuis, Kroket werd, die genoemd dat die maar, Wat is het, nou het ja, Menso-woord? Het Menso is dat zo. Nee, dat, uh, nee sorry, uh, maar dat, je kan niet zeggen het Menso-woord oh, is Menso. Ja, dat kan wel op. Hoor, maar dan moet je zeggen het woord is gevallen, wat dan? Het menso. menso. Oh, sorry. Nee, maar, ja, maar het Menso-woord, dan verwacht ik iets. Verzin maar wat anders. Wat is ja. het Menso-woord dan? Ja, uh, dat heb ik ook wel eens weten. Nou zeg, begin je nou tegen mij samen te zien, is het weer zo? Nee, maar het is gewoon nee. heel raar dat je zegt, het Menso-woord is gevallen. Ik heb dus iedereen mij... verwacht dan, ja. nou welk woord is er dan gevallen? En dan kom je met Doen jullie, Menso. Dat is... Doen jullie op dat boekje, keeper doet Menso? Je hebt gelijk natuurlijk. Maar ik zal het me even opnieuw formuleren. Is, vandaag is de vergelijking tussen Kenneth Vermeer en Stanley Menzo getrokken... door de commentatoren van de wedstrijd PSV-Ajax op de radio. En dat is over het algemeen geen goed nieuws... voor de keeper die het betreft in casu Kenneth Vermeer. Maar wat Leo... het nou het Menzo wordt? Ja, nee, dat is helemaal je... Sorry. Gelukkig hebben die commentatoren op de radio het niet voor het zeggen. Ja, ze hebben het wel voor het zeggen, maar ze hebben het niet voor het beslissen. Nee, nee. Dus. Maar ik moet maar zeggen, het klonk wel zo alsof het voor best de gelijk zouden kunnen indruk. hebben... Ja, dat... Ik krijg zomaar druk dat Frank de Boer ook wel in de gaten heeft... dat Vermeer wel die fouten maakt, maar dat veel heb je meer een dan dan Leo, dan heb je veel hand is. Leo, heb jij even één seconde? Het we zouden niet flauwe grappen meer maken, zou zouden Leo te praten. Ik, ja, maar ik maak het geen flauwe grappen, alleen ja, ik verbaas nee, me ja, dan ja, nog over dat mensen. Maar Leo is het analyseren en jij kwetst er doorheen. Dat oh, oh, wat, wat zei die dan? Ik hoor het niet eens. Ja, het, ging, je al, je al? het ging nog over het mensenwoord heel lang en de, we hadden toch een, nou, het maakt niet uit, ja, een heel oh. lang verhaal, maar het ging, kwam er eigenlijk op neer dat we jou zouden laten vertellen. en niet. Ja, dat, dat, dat ja we willen was. er minder doorheen uh, praten. Ja. Want, dus ik, ik wees Jan even terecht. Ja, sorry. Nee, maar, maar als jij dan niet van die onzin verkoopt, Nee, sorry, dat, dat heb woord, ik heb dat het dan me dan dan het al voor verontschuldigd. Okay. Dus ik heb de vraag al opnieuw gesteld. Hé, hey Leo. Ja, ja Jan. Uh, daar komt hij. Gaat Hackgate Goeman de kop kosten. Ondanks de 1-0 winst op Utrecht? Nee, waarom? Nou weet ja, ik ook niet. Nee, goed, er was ook sprake van. Hè. Heeft hij wel tijd voor hakcommercials te maken. Terwijl Feyenoord een legendarisch slechte seizoenstart heeft gehad. En nog steeds, wat ongelukkig, oogt. Als we het mogen zeggen. Nou, fijn als dat intussen maar één punt op haar is nog. Dus... Gelukkig is die kwestie opgelost. Heb je nog iets, Jan? <laughs> zeg... nou ja, wat wel Tot opvalt in die competitie. Ja, laat hem praten. Oh we ja. Ja, ja, Praat. Zeg ja, Kijk, zeg kijk nou bijvoorbeeld even naar AZ. Als enige Europees wel wist te winnen. En ja. dan met 3-0... ...Kalselaar onderuit gaat bij NAC. Mochten ze daar gewonnen hebben. Dus hadden ze hadden gewoon keurig tweede gestaan vandaag. Nu staan ze tiende. Het staat allemaal hartstikke dicht bij elkaar. Hè? Ja, dat is ook wel zo. Het staat ook eigenlijk allemaal hartstikke dicht bij elkaar. Ja, Heb, je je He, nee. Heb je daar een verklaring voor, Leo? wat? Heb je daar een nee. verklaring nee. voor, Leo? Ja, ja het, is, uh, het, is allemaal, het is geen enkele ploeg... Die, uh, ...die sterk genoeg is om een serie wedstrijden achter elkaar te winnen. En dat maakt het alleen maar leuker. Dus uh, ja. Ik kan me zo voorstellen dat ze bij IJs heel vervelend vinden... ...dat ze met 4-0 verliezen van PSV... Uh, maar als je praat over dat je dan kansloos bent voor de titel of zo, dan geloof ik niks van. Want er uh, is er nogmaals is er geen één die er bovenuit steekt. Dus, Hé hey Leo, ik sprak ja? net Tom Egberts op de parkeerplaats hier. En ja. die zei, ja, maar het kampioenschap gaat tussen Twente en Ajax. Ja, Twente heb ik al genoemd. Hè? Ja, en Ajax. Denk je nog dat ze terug kunnen komen dan? Ja, natuurlijk. Ze zijn niet eens weg. Oh, zeg dat dan. ze dus staan, staan vier punten achter. Oh, en uh, uh, als het dan zo gek is als jij zegt dat het is... Uh, uh, ja. hebben de mannen uit IJmuiden dan volgende week kans tegen het oppermachtige PSV? Welke mannen uit Emuiden nou, hebben we het oh, oh, trouwens, we hebben die man van die frikandel XXL... hebben ja. we uh, vorige week uh, het vuur aan de schenen... Geconfronteerd. Uh, en uh, weet je wat die zei, die uh, hond? Ja, want, want we zeiden... En, uh, je bent, en je bedreigt en dan moet... zei hij. Je hebt zeker met Leo Dries, uh, gepraat, want, uh, want die is tegen mij... <hijtje> heel goed. De frikandellenman. Ja, nou, de, de, de, de, de, ik zou zeggen, uh, uh, laat die man lekker in zijn vet gaas <hijtje> Wist jij trouwens dat die frikandel XXL ja. helemaal niet van eigen fabricaat is... maar gewoon uit een of andere frikandellendraaierij in België komt... en benen ja, ja. van kipafval is gemaakt? Ja, zeker, maar het, dat was al bekend. Het was ook niet van hem, maar ik bedoel... Ah, ja, geen punt. Het staat nu bij Feyenoord. Het hoor, dankjewel. Maar jij vroeg of PSV van Telstra zou kunnen winnen? Telstra ja. van PSV? Ja. ja. Ja, Telstra hè, jongens. Die waren op twee doelpuntjes na periodekampioen. Dat was toch wel een grote prestatie geweest, hè? Ja. Dat was toch wel... Dus PSV... Nee, Telstra is wel een hartstikke goede doen. Dus ik ben, in, ik ben er wel van overtuigd dat uh, uh, PSV natuurlijk gaat winnen, maar dubbele cijfers, dat zal het niet worden. Hé, hey, wat zit er in het water van Groningen? In het wapen van uh, Groningen? Water. Hebben, gewoon, in het, het water. Is, sowieso in het noorden. Wat is er aan de hand daar? die ploeg doet het hartstikke dat goed. Aan, ja, dat bedoelt Jan te zeggen. Ja, ja, weet ik, Zullen, ik... we, doen ze het goed? Nou ja. 4-0 of zo. 4-0 Groningen. Van of zo. Groningen heeft met uh, 4-1 gewonnen van RKC. Dus de degradatiekandidaten. En in de laatste twee minuten hebben ze uh, gewonnen. Cambuur heeft gelijk gespeeld. Heerdeveen heeft gelijk gespeeld. Oh ja, dus het was eigenlijk een beetje een kutvraag van Jan. Nee, nee. Nou ja, ze staan in de hele feest. Dat volgens mij toch best hoog. Maar wat vinden jullie er nou van, jongens, hè? Nee, nee, nee ja, wacht, wacht, nee. da, de vraag terug. terug. Nee, maar even, even jongens, even, even, even, even, even jullie journalistieke neus prikkelen. Ja. Ja. Even journalistieke neus. Even, even ja. scherp bij de les. Ja. Even, het volgende, ja. even, het volgende, even het volgende zien, noteren ja, en, en, en, en beschouwen. Ja. Uh, een paar weken geleden schrijft Kruijf in zijn column... Ajax, het eerste team, zal nu snel stappen moeten gaan zetten... met name uh, voor de buitenspelers. Anders zullen die weer... net als vorig seizoen... het geslacht het worden. Met andere woorden... dat schreef Keir dus letterlijk in de column. Hè? Ja. Uh, niet tevreden over uh, hoe, het bij, hoe het bij het eerste gespeeld wordt. Uh, nu... Zijpelt ineens, zo vlak voor of rond die wedstrijd van Barcelona naar buiten... ...dat Frank de Boer uit het technisch hart is gezet. Dat is al maanden geleden gebeurd. Waarom moet dat nu ineens naar buiten komen? vraag ik mij zomaar eventjes af. Ik denk erom, ik denk eraan, uh, dat, dat, dat, dat de positie van Frank de Boer... ...dat hij te eigenzinnig is en dat het technisch hart... ...technisch hart uiteindelijk... ...eh... Uh, ja, wat doe je nou zeggen, joh. Ja, wat is, is de vraag nou... Ja, zijn nou wij... Ja, wacht even, vraag, oh hij leeft de nog. Vraag, de vraag werd gesteld, Ik waarom hij, is Frank die, die, de Boer technisch die... hard gezet? Waarom is zo'n de Boer aan technisch die... hard gezet? En zei ze, trainer is Kippie maar een passant. Ja, wat? Op het strand? een passant. Ja. Maar wat hebben die buitenspelers daarmee te maken? Ja, dat is het Maar waarom gaat Kruis in zijn column zeggen dat hij niet tevreden is over de manier waarop het dit de gespeeld ah. wordt? Dus terwijl de rest van Ajax zo ongelooflijk geprezen wordt om alle dingen die nog komen gaan in de toekomst. Dat ik niks. Nou ja, ik denk dat jouw analyse zoals gebruikelijk. Right on the fucking money is. Frank de Boer, pas binnenkort zijn biezen. Dat zou zo maar eens kunnen. Ik denk dat we Leo de volgende keer niet zo moeten uitlaten praten, joh. Ik of vind het, want... het wel verfrissend hoor. Ja, maar wat is die. Ik, ik kan hier niks bij. Nou maar... ja, sorry, als ik trainer. De meeste trainers die zo slecht presteren bij de seizoensstad staan sowieso buiten. Wel, die man is drie keer kampioen geworden. Dus dat is toch een soort versleten recept dan? Ja. Ik zeg, ik gaat de trojka zeg rechtstreeks ik, ik uit het hoofd? Morgen, ik zeg niet dat die morgen buiten staat. Ik vind het alleen opmerkelijk dat deze, deze dingen in de publiciteit komen. En uh, daar snap ik niks van. Wat nee, zie van. jij dan, dan gebeuren? Ah, wat is er? Ik heb hier een inhoudelijke vraag voor, Leo. God. Dat, er, dat, er, dat, dat er dan de trojka zelf gaat ingrijpen? Of is het uh, Wat dan, is er nou met je trojka? Die, die, die, die, die, die, dat hart. Dat, ja, dat, dat, dat, waar, waar dat moet er dan hart... weer een trojka ja, zijn. Zijn. We zitten in Amsterdam niet in Rusland, hè? Met je trojka. Ik zag grijnig Jan dat hij uh, verloren heeft. Ah, ja, toch als je Er is geen einde aan de redenen waarom Roos zo is. En we gaan er nog niet op in. Nou, dan zitten we zitten hier morgen nog. Ik zal je vertellen, Mijn god, wat een figuur is het te gaan. De afgelopen twee keer met Leo was het gezellig. Met, met ja, die afzeiknotuur. Ja, Roos, Roos en Jan Heesker, mag ik ja. tenslotte nog even e e heel serieus eindigen? Ja, maar je bent al... En, en, en, oh, ja, en ja. jullie mogen ervan vinden wat je vindt. Ja, okay. ja. Maar ik was, bij, uh, ik was donderdag bij PSV tegen Ludo Gorres. Ik was bij Go Ahead, Cambuur En ik was uh, uh, uh, gisteren bij Heracles Twente. Nee, nou, wat was je vaak van huis. En, en, en, en ik uh, uh, vroeg nog bij PSV. was toen de dag dat het bekend was uh, geworden dat uh, Gerrit Muiden was overleden. Ja. Of er misschien nog uh, een minuut stilte gehouden zou worden. En uh, daar keken ze aan of het water zou branden. En ik heb het maar opgegeven bij de andere clubs. Ik heb gezien dat daar helemaal niks aan gedaan werd. En ik zag me dan af. Als je in Engeland zou zitten, hè, en er zou daar een het het voormalig international overlijden. Uh, er zou geen, geen seconde geaarzeld worden. Uh, of er zou op een juiste en gepaste wijze aandacht aan besteed worden. En in Nederland uh, doen we dat maar blijkbaar niet. Belachelijk hè, want dat was een gigantische voetballer. Fantastische voetballer. Ja, fantastische, fantastische. voetballer, maar dat maar ja, dat, dat, dat er niet geërd wordt. Het is man. mooi dat we ja. daar nu dan even bij stilstaan. Nog. Ik stel ja. voor dat we een gewijd moment even denken met allen aan. Nee, Muren. Even dat balletje hoog hè, in het Bernabeu. Daar ja, moeten we even van denken. niet stilte, joh. Ja. Wat zeg je? Misschien niet stilte. Jij ja, moet hier niet cynisch over gaan doen. Nee, ik maak mij echt serieus. Ja, dit is een belachelijk. Nee, is... ja, ja. uh, het is besopen. Het is een afgewogen woord en daar worden ze even over na. en dan zeggen ze: nee, doen we niet. Doen we niet. Nou, besopen is het. Uh, uh, uh, maar, ja. De arrogantie van de Mickey Mouse-compositie, Leo. En Zo is het maar net. Z die man had meer, meer ja. uh, techniek in zijn linker teen dan de hele competitie nu bij elkaar. Ja. Nou ja, woensdag bij van en dan uh, zal er uitgebreid uh, stilgebij worden gestaan. Dat, Dat hoop ik wel. Hoor. het minste. Lijkt nou, wel. Ik wil maar een voorbeeldje geven. Betty bet Sevilla, bet ja. waar hij gespeeld heeft. Die aagden er geen seconde. Die hadden meteen alle. Uh, die hebben meteen een minuut stil te houden en van alles en nog wat. En uh, spelen die daar uh, al 30 jaar niet meer geweest zijn. Ja, precies. Er zijn een je boerenlul hier. Leo Triese, mag je hartelijk bedanken en ga lekker slapen. En uh, volgende week. Uh, hetzelfde als nu. Ja, doen we maar weer hetzelfde. Ja? Ja, ja en uh, komt Simon uh, nog? Ja. En? Nee. Jawel, oh. Nee, ja, hij, hij, hij wil de diepte in. Hij wil alleen nog maar over inhoud hebben. Oh. Nou, nah, god, ja, dat kan toch niet, man. Ja, zonde. Maar goed. Nee, nou, nee, nou, dag, dag, de Leo. Dag. Oké. Dag. dag. Dag. Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk. Nou, ik heb hem gebeld en gevraagd of hij alsjeblieft het gewoon weer over Noikie, Noikie, Noikie wilt hebben. Maar ja, hij wil inderdaad alleen nog maar de, de diepte in. Nee Ons, Leo. Uh, Martin. Oh. Ik kom zoals jullie weten uit Tsjechië en ik kijk dus met andere ogen naar jullie land en ook naar jullie koning. Grootgebracht om ooit vorst te worden, opgeleid om eens die kroon te dragen. Het was die eerste prinsjesdag voor Willem-Alexander en mijn hemel, wat heb ik geen medellijden met jullie. Deze man, net deze jongen, heeft niets koninklijks. Het is meer een hamster met oranje zietend haar. Hoe hij die troonrede voorlas, zo las mijn grootmoeder een boodschappenbriefje voor aan die Kraudenier. Zijn manieren van praten, zijn manieren van bewegen, alles is lulig aan deze jongen. En dan zit naast deze zak hooi koningin Maxima. Een burgermeisje die door ambitie opeens op een troon is komen te zitten. En alles aan haar is van een uitzonderlijke allure. Haar jurk was beeldschoon. Haar haar zat zoals dat hoort bij iemand van het huis. Haar kroon, glom als nooit tevoren. Alles aan haar is koninklijk. En dus, zoals bij bijna alle huishoudens in Holland, is ook hier die vrouw die baas in huis. Ook bij die oranje's. Maxima staat aan die hoofd van dit gezin. En dus staat zij aan die hoofd van dit land. En Willem is, zoals de meeste mannen hier, een voetveeg. Met gele tanden. Lang leven de koningin. Hoera. Hoera. Hoerbij. Denk daar maar eens over. Tot volgende weg. Niet te geloven. He. Wat zijn die Nederlandse manen toch natte washandjes. Zelfs die is een flapdrol. verschrikkelijk. <mys> Zis de nummer twee van het CDA, de partij met de sleutel tot succes voor Rutte 2 Maar moet er niet een in keizer inkomen? We bellen met het doorluchtige Kamerlid van de Christen democratische Appel, Mona Keizer. Het Haags geluid. Een hele goede dag, Mona Keizer van het CDA. Hallo. Nou, hallo. hallo Mona, we gaan het zo over de zorg hebben hoor. Maar wat vond je van de oproep van Emiel Roemer bij het Basta-demonstratie gebeuren aan de PVDA om uit het kabinet te stappen Basta. en over te stappen? Nou ja, dat is wel makkelijk, hè. Hij okay. hoopt natuurlijk dat er dan verkiezingen komen... en dat uh, dan uh, de SP uh, flink gaat winnen. Maar dan zijn we wat mij betreft van de regen in de drup. Dan gaan we nog veel meer nivelleren. Hey, nou, en weet je wat ook hij maar. zei? Het grappige was... hij zei dat het de beleid... ...te liberaal zou zijn. Ja, nou, <laughs> het ligt, het ligt bij, die staat dus op een andere manier in de wereld dan ik. <tie> ja. ja, natuurlijk. Uh, nou, maar, maar de, de, de, de, de, de socialisten zijn altijd op een andere manier in de wereld... ...dan, dan mensen zoals wij. Maar heeft hij gelijk? Moet, moet de PvdA eigenlijk niet uh, ook gezien de... ...de, de, de, de, de geen peilingen... Roemer heeft toch geen gelijk, jammer? Nee, nou ja, maar goed. Dat is, heeft Roemer geen gelijk? Maar moet de PvdA even goed uit het kabinet stappen... ...nu ze nog maar op tien zetels staan in de peilingen... ...en het electoraat kennelijk niet zo tevreden is? Nee, volgens mij moet de PvdA weer de, de partij van de arbeider met werk worden. En dat betekent dat er een einde moet komen aan dat nivelleren. Het is, het is zo verkeerd gedacht. Ik ben zelf een kind van... Ik kom uit een echt arbeidersgezin. Uh, niet een linksarbeidersgezin, maar een arbeidersgezin waar hard gewerkt is... En waar er altijd uh, alle, alle activiteiten gericht waren om nou ja, hoog te komen, verder te komen in het leven. En wat doet nu de VVD onder invloed van de Partij van de Arbeid? Dat is nivelleren en belastingverhogingen. Terwijl als er iets slecht is voor, het, voor de economie, is het dat wel. Dus nee, uh, wat mij betreft hoeven er geen verkiezingen te komen. Dan zijn we weer een, uh, een, een half jaar of langer achter de wagen. Dit kabinet moet voor de, de problemen die we hebben de goede oplossingen zoeken. Ja, het probleem is toch een beetje dat ze dat niet doen. Nee, ja, en dus precies. ook niet kunnen. Dus nee, dan kunnen we ja. dat wel eisen helemaal vanuit de oppositie. Maar dan doen ze het alsnog niet. Want dat gaat hem. En dan heb ik het vooral over de VVD. Want de PvdA die, die, die kan Weet je toch niet die vertrouwen. Beter, nee, maar ja. de VVD die, die doet exact het tegenovergestelde dat ze altijd beloofd hebben. Dus Mona, als jij dan zegt, doe nou jawel, je werk, dan doen ze het toch nog steeds niet. Mona! Ja, ja, maar ze zullen toch echt moeten gaan luisteren. Ja, dat doen ze Dan wel een rode lijn trekken. Ja, je... En dan uh, kunnen ze met elkaar wel zeggen van zo gaan we het doen. Hey, Volgens mij zullen ze toch moeten gaan luisteren naar de oppositie. Want dit brengt Nederland niet verder. Nee, maar de, de, de, de, de, de belastingdruk, hè, even een favoriet onderwerp van mij. Die malle Albert Dijkgraaf van de SGP is uitgerekend... dat als je er bij sommige inkomens 20.000 euro op vooruit zou gaan, bruto per jaar... dat je daar dus eigenlijk niks van overhoudt. Dus dan zit je dus... 20 20.000 euro netto opslag, moet je voorstellen dat je baas naar je toe komt en die zegt: Weet je wat, Jan? Die krijgt 20.000 euro opslag. Oh, opdracht. lekker! Nou, dat is fijn, zegt baas. En wat vind ik in mijn portemonnee terug? Helemaal moppo! Nou, maar dat is dus wat mis is aan belastingverhogingen en nivelleren. Wat je op een gegeven moment krijgt, is dat mensen die werken niet meer overhouden dan mensen met een uitkering. Nou, als er iets. Dramatisch is voor economische groei en voor ontwikkeling en voor mensen om het beste uit zichzelf te halen, is het dat wel. Oh solidariteit nou, dus zou niet werken? De VVD werken? moet gewoon weer terug uh, naar uh, wat ze beloofd hebben. Hè? Uh, geen belastingverhoging voor werkend uh, nee, Nederland. Verlaging en alles ze De Partij over. van de Arbeid moet zichzelf realiseren dat dit arbeiders dus ook niet verder brengt. Maar is het niet gewoon zo dat je moet zeggen, ze moeten opzouten, en laat het CDA het klusje doen? Nou ja, dat zou misschien nog wel de allerbeste nee, oplossing zijn. Nee, maar dat zeggen jullie dat, dat niet. Jullie zeggen dat, ja, er is nu geen tijd voor verkiezingen. Maar nee. met verkiezingen heb nee, je stilstand. Ja, hoe nee. goed is dat? Dat zou misschien nog wel de allerbeste oplossing zijn. Maar wat, wat wij nu nee. in Nederland, Nederland nu echt nodig hebben, is een, een kabinet. wat zichzelf realiseert dat onze economie. Ja, maar moet Mona, weer gaan ja, dat kan toch niet? Ja, ja Mona. Mona. Mona, dat ja. kan toch niet met deze koekenbakkers? Ja. De Nederlanders hebben ze gekozen. Ja, maar ja, de Nederlanders willen ze niet meer. Onwijze vergissing. Ze staan dat op we 29. We ook... Maar bovendien. Is jaar, het is een jaar terug. Het is een zootje. We ja, Moet moeten weg. Maar Mona, zou je nu, stel je voor dat het, he, daar gaat de grondste natuurlijk ook over. Jullie stappen dan in en krijg je misschien twee ministerposjes of? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. De maar... Bum heeft gezegd dat hij dat niet gaat doen. Nee, en als boom... de Bum dat zegt, dan is dat zo. Maar goed, de Bum zou ook eens inhoudelijk ding kunnen doen. Als je nou maar goed genoeg luistert dan staan we Nee, dan niet. Jullie gaan niet instappen. We samenwerken. Laten we het houden op samenwerken. Doofparten. Simon Buma is daar helder over geweest, um, er zijn verkiezingen geweest, dit is onze regering, die zouden het met elkaar moeten gaan doen, nou, die moeten nou de juiste bepaalde Maar hij heeft ook gezegd, als ze... Als de, ja, niet dat het door Mona Eén, man. Ja, gaat hetzelfde zeggen als net. Ja, dat is trouwens wel waar. Dus ja. dan komen we oh. op het punt Shit. dat we beter dan kunnen zeggen... dan wat zeggen. vaker door Mona <laughs> zegt nee, maar, dat hetzelfde. Hij dat zegt, zegt ook, als Buma zegt, oh, ook, als jullie nou op een aantal punten met Zit ons Zit er een groep in je plaat? Oh. Eentje tegelijk, jongens. dat zei mevrouw ook. Nou, verschrikkelijk. Nee, maar hij zegt wel: van als je nou naar dit, als we zo luisteren, dan zijn wij bereid om steun te geven. Dus Eigenlijk pas je verhaal aan, doen wij mee. Dat is toch wat hij zegt, Buwa? Nee, nou, wat er uiteindelijk moet gebeuren is dat al die wetten die er nu aankomen moeten natuurlijk eerst in de tweede kamer aangenomen worden ja. en dan in de eerste kamer ja. aangenomen worden. Nou, en in de eerste kamer kunnen ze met verschillende partijen meerderheden krijgen. Bijvoorbeeld met de Christenunie, de SGP. En uh, met uh, D66. Ja. Of met het CDA. Nou, de fractievoorzitter van het CDA in de Eerste Kamer, Elko Brinkman, heeft ook al gezegd dat wat hem betreft uh, de lastenverzwaringen de oplossing voor Nederland niet dichterbij uh, brengt. Uh. Dus ja, uh, ze kunnen toch nog wel luisteren bij ja. de PvdA. Ik kan Elko Brinkman heel goed nadoen. Wat zeg je? Ik kan Elke Brinkman heel goed nadoen. Nou, probeer eens. Uh, uh, wij van uh, Bouwend. Uh, nee, nee, dat, nee, dat is sorry. Heel slecht. Hoor. Sorry, sorry, dat ging. Nee, nee, dit lijkt niet echt. Nee, Sorry, nee, sorry nee, ik, ik kon dat vroeger wel de. Uh, wij van Bouwend. Uh, heel, nou ja, goed. Maar ik, um, ik ben het kwijt. Stel dan, <laughs> wat, wat mij nou zo nog zo een beetje zo. Dan gaan we zo echt over de zorg beginnen hoor. Maar wat mij nou over zo. We hebben De De wonen is toch van de oh, zorg. Oh shit, je, je CDA, hebt gezegd dat we het, het over het zorg gingen hebben. Ja. Maak je je zorgen uh, om dit. Om dit Nee, maar we, we ja, ik maak me daar trouwens wel zorgen om, want ja, uh, weet je, als je nou kijkt hè, naar alle alle plannen die ze hebben, het is, het is, het zijn belastingverhogingen, het zijn ja. accijnsverhogingen. Ja. Ja. Mensen die in de in de grensstreek wonen en dat wordt dat die die gaan ja, meer op richting Amersfoort. Daar is het wordt het op een gegeven moment interessanter Onderwijl... om in Duitsland boodschappen te gaan doen. Denken, denk dus ja, je maakt meer ja. Maar de grote grap is natuurlijk dat uh, uh, die hele btw-verhoging tot nu toe geld heeft gekost. Ja. Accijnsverhoging. Uh, uh, uh, uh, ja, btw-verhoging. Accijns. Ja, dat ja, klopt. Btw uh, dat is dat de btw-verhoging? Nee, dat is iets anders. Nee, nee, dat, klopt. dat Nee, klopt. Dat nee klopt. niet. Dat is btw-verhoging, Jan. Nee, je hebt accijns en daar nog btw. Nee, ze hebben de btw verhoogd. Ja, dat klopt trouwens. Uh, wat uh, klopt? Wat uh, we hadden Jan allebei... Roos, uh, wat Jan Roos zegt, dat klopt. Ja, zie je wel! <laughs> Jan! De btw Elen is verhoogd <laughs> en er werd toen gedacht van, nou dan halen we zoveel. Uh, mee op. En uiteindelijk zijn mensen minder gaan kopen. Precies. En is dus niet eens die. Nee. Uh, dat, dat die geraamde opbrengst gehaald wordt. Nee. Dus als je dat nou al weet... Ja. dan weet je toch ook dat nog meer uh, verhogingen... nog meer geld Nu via accijnt. Dus dat je dat niet gaat binnenhalen. Nee, dat is, nou, maar goed, stel nou... wat er nou onder ligt... is dat er voor dat de, de verkiezingen... zowel door PvdA en VVD... een heleboel dingen zijn beloofd. Waar, mogen we toch wel zeggen... zodanig overheen wordt gestampt... en zodanig omheen wordt gedraaid... en zeggen, we, oh, maar gerust daarop. top over is gelogen. Ja, dat mag je zeggen. Dat, dat mag jezelf. gezegd worden bij de Echt dat, dat, daar wil je toch niks mee te maken hebben met dat soort mensen? De, de, de, de, dan, wie zegt mij anders, als er straks mogelijk toch verkiezingen uitbreken, dat jullie niet net zo lafhartig gaan leugen? Ah, het als CDA heeft zich altijd aan zijn woord gehouden. Is dat zo? Nee. nee. Maar snap je snap jij dat mensen een hele fundamentele wantrouwen tegen de politiek hebben op het ogenblik? Ja, dat, dat, dat merk ik wel en dat, dat hoor je ook mensen heel vaak uh, zeggen. En dat vind, ik, ja, dat vind ik toch wel heel erg jammer. Want ja, de politiek, dat zijn dat de... wel uiteindelijk degenen die, uh, ja, die toch de besluiten maar moeten nemen. Is het niet een beetje raar dat is doen. dat je het raar vindt? Want als mensen beloven, nee, stem op ons en er komt belastingverlaging aan. En we ja. stellen net vast dat de gemiddelde belastingdruk, zo tussen de 50 en 60 procent ligt en we hebben het helemaal niet eens over de hoogste inkomens. Hè. Gewoon nog uh, onder de 55 zit je ook al aan 50% van je inkomen, wat gewoon ja. voedsel is. Dat zijn toch wel redelijk fundamentele dingetjes waar je dan een klein beetje over hebt gejokt. Nou, dat vind ik dus... Ik denk dat dat waar is. Ik heb hier het uh, VVD-tegeltje voor me liggen. Ah. Werkend Nederland verdient belastingverlaging nou, uh, Was getekend de VVD. En nu, het, nu doen ze het tegenovergestelde. Um, daarbij, wat er ook gebeurt, is dus vlak voor de verkiezingen... nou, de VVD verketterde de P van de A nou, en de, de, de P van de van A en de... de VVD. En dan vervolgens krijg je een soort romantische uitzending... waarin Rutte en Samson ja. elkaar diep in de ogen kijken. En, en dat vind ik, dat, dat, ja, dat raakt mij uiteindelijk... dat, dat wanvrouwen dat mensen dus nu gekregen hebben, raakt mij wel... Want ja, ik, nou ja, ik werk me een slag in de rondte no. om te, nou, mensen ervan te overtuigen, in, ook in de Tweede Kamer. Samen met trouwens met, met, met alle andere mensen in de CDA-fractie. Doe het niet op deze manier. Want over een jaar blijkt dat je weer niet uh, de belastingen binnengehaald hebt. En dan moeten we weer meer bezuinigen. Dus dat is ook waarom wij deze komende week, het CDA de komende week, met een alternatief plan komt waarin we dus die uh, belastingenverhogingen niet doen, die accijnsverhogingen ook niet doen... en er zo voor zorgen dat de economie aan het draaien komt, dat mensen aan het werk gaan. Want echt, het beste wat iemand in de bijstand kan overkomen, is een baan krijgen. Zeker. Maar is het niet zo, uh, Mona, en, en uh, ik, de laatste tijd ben ik steeds meer geschmeerd aan het raken van het CDA... Uh, hou, hou vol, hou ja, vol, ja, Jan. Dat, ja, maar dat komt omdat jullie eigenlijk gewoon ja, steeds meer op de VVD beginnen te lijken zoals dat vroeger was... Uh, van werk gewoon hard en dan komt het goed. Maar uh, wat me toch irriteert is dat jullie altijd zeggen. Ja, maar we blijven wel in de oppositie hangen. Dat vind, ik, ik, vind, ik wil toch dat jullie wat, wat, wat heftiger zeggen. Van, het moet anders en laat ons het doen. Ja, anders, eh, ja, want wij ja. zijn te vertrouwen. Ja, ja wat, maar wij zijn. Weet je, wij zijn. Uh, ja, wij zijn CDA's en wij zijn uh, mensen... Ja, wij, wij zitten er we wel mensen. altijd uh, op, constructief in. Want kijk, uh, we zijn het teugen wat je bij de SP en bij de PVV hoort... dat gaat in het land niet vooruit. Nee, hoor. begrijp ik. Maar wij, wij kunnen het beter misschien wel. Ja, dat, ik, ja, ja mag ik dat zeggen op ja, dit tijdstip? Ja, dat mag wel, hoor. Ja, nou, vooruit. We hey, uh, beter kunnen. Dat denk ik ook. En uh, uh, ik zat zo uh, eventjes naar de Duitse uitslag te kijken van... Mevrouw Merkel... Ja. Uh, wordt het niet tijd dat wij ook een vrouw aan het bewind krijgen... ...dus dat Boema lekker naar huis gaat... ...en dat jij lekker die fakkel overneemt en wint... ...en dan onze eigen Merkel bekomt? Nou, oh. dat oh. geloof ik nog niet, nee. nee, Nou jammer. Het nee, lijkt me heerlijk, Mona nee, nee. uh, Keijzer, als premier. Het is, het is, het meer dan één Ja, ja. En en is, e boema, boema, ja, Boema... Nou ja, goed. Dat klinkt nog niet, maar ze Dat, ze op, duizend, dat Boema naar huis en Mona... Nee, dat gaat... Uh, dat uh, gaat dan, uh, uh, Mona Keijzer, mag ik je hartelijk bedanken. Oh shit, we moeten... Oh, ja, pardon. Nou, uh, even iets uh, over de zorg We Je ja, nog iets over de zorg, want anders krijgen we Mona krijgen nooit meer te spreken. Een zorgstandpunt. Het is wat hè, met de zorg. Echt, even uh, antwoord. <laughs> nou, dat is een ander punt, waarin ja, het kabinet ook weer doorschiet. Ik zal er heel kort wat over ja, zeggen. Ja, oh, best wel er kort, moet ja. bezuinigd worden op de zorg, want we gaan veel te veel geld uitgeven aan de zorg. Maar het kabinet schiet door in die bezuinigingen. Nou, daar heeft de CDA ook een heel erg mooi. Een mooi alternatief voor. Dus het is te hopen dat ze ook daar hun knopen gaan tellen en tot andere oplossingen komen. Nou, ja, goed Mevrouw Keizer, gaat u lekker slapen, lekker gaat. dromen. En uh, morgen, het land weer uh, morgen het land weer redden. En morgen het land weer redden. En wij staan achter u. Ja. Dank u wel. Graag gedaan. Uh, uh, Dag. Dag. Het Haagsgeluid. Ja. In Duitsland uh, wordt, als we de Pols mogen geloven, EU-liefhebster Angela Merkel herkozen als bondskanselier. Aan welke coalitie ze gaat deelnemen, is nog even de vraag. Uh, dat heeft een beetje mee te maken of de anti-Europese partij Alternatief voor Duitsland de kiesdrempel nou wel of niet had. Maar goed, we hebben in elk geval voor opheldering met historicus Mathieu Zegers, winnaar van het Prinses Boekenprijs voor het beste politieke boek van het jaar. En dat heet Reis naar het continent. Nederland en de Europese integratie. Nou, dat was een lekker lappie tekst, Jan. Ja, jongen. Oh, en laten we eens eventjes gaan uh, vragen hoe het zit. Uh, een hele goede nacht, Mathieu Zegers. Goedenacht. Meneer Zegers, hartelijk gefeliciteerd met de prijs. Dank u wel. Ja, zo zijn we ook bij de RT-Jannen. Wij zijn uh, de lullasten niet. Nee, zeker niet. Zeker niet als het over boeken gaat. waarin Nederlandse rol in het Europese avontuur wordt beschreven. en waarin het standpunt wordt verkondigd. dat we er vanaf het begin af aan Jonas zijn. Meneer Zeger, zo is het toch? Nou, een kleine nuance is ook oh, wel inderdaad. Nee, uh... Ik denk, uh, ja, we er in ik denk dat we zelf daar uh, actief uh, een rol in hebben gespeeld. Over oh, vertel eens. Nou, dat de zaken anders ingeschat hebben dan dat ze uiteindelijk uitpakten. En dat, is natuurlijk, dat, dat gebeurt wel vaker. Nou, ja, wacht even. Als ik het goed mag samenvatten. Uh, op het moment dat die dat EEG, die, die kolen samenwerking begon, toen had Nederland eigenlijk een ander plan. En, en, ja. en dit kwam min of meer onverwacht langs. En ze hebben we het eigenlijk maar een tijdje aangezien. Misschien dat onze kant opgerold is. En zo zijn we 30 jaar lang een stukje een beetje in het experiment gezogen. Zoiets was toch? toch? Ja, dat is een stuk betere samenvatting. Goed hoor Jan. Mogen dan een samenvatting Voor je het weet win je ook een prijs. Ja, maar goed. Vertel. Sorry. Oh, even Nee, nee. Wat wel opmerkelijk is voor de Nederlandse positie... is dat dat iedere keer opnieuw zich hetzelfde voordeed. Dus dat we iedere keer opnieuw eigenlijk... Uh, ...overrompeld werden door dat proces van Europese integratie... ...en vaak geestelijk op een heel ander spoor zaten... ...en daardoor ook andere dingen verwachten dan dat er uiteindelijk gebeurde. Dus je kunt ook wel spreken van een herhaling van verkeerde inschattingen. Ja, en de inschattingen die we een keer hebben gehad... ...was dat er hier een Europese grondwet referendum werd gehouden. Uh, toen uh, zei Balken in de toentertijd... ...ja, Europa, dat is best belangrijk. En toen zei de bevolking, krijg je lekker te colleren met je Europa. Uh, dat hadden ze ook iets anders ingeschat, denk ik, hè? Ja, dat was, dat was eigenlijk het eerste moment van uh, ja, ontmaskering, van het, dat het verhaal wat altijd verkondigd werd, dat Nederland een heel pro-Europees land was, dat Nederland altijd vooropgelopen zou hebben, dat dat eigenlijk niet klopt. En de politici hadden de bevolking ervoor nodig om dat een keer duidelijk te maken. Ja, en toen maakten we dat duidelijk en zeiden ze, nou de volgende keer dat we zoiets doen, dan leggen we het jullie maar niet voor. Want jullie zijn ja, een stelletje het... cynische, anti-Europese, populistische platlopers. Ja, nou, er werden allerlei verklaringen voor gegeven in de sfeer van populisme... die inderdaad historisch gezien helemaal niet kloppen. Het was een vrij consistente reactie van nou het nee, want U zegt eigenlijk dat ook onze regering altijd best voor economische samenwerking is geweest... maar geen enkele vorm van, van, van verdere integratie wenste. Nee. En dat er eigenlijk nee. later een soort kletsverhaal omheen is verzonnen... waaruit zou ja. blijken dat wij altijd al zo leuk mee wilden ja. doen. Ja, nee, Nederland is van, van, van de zes stichters van de Europese integratie. by far de meest sceptische stichter. Dat is ook tegenwoordig gewoon in allerlei openbare bronnen eh, te vinden. als je historisch onderzoek doet. Um, en uh, dat is dus eigenlijk de originele houding, zou je kunnen zeggen. Wat, we, wat je wel kunt zeggen is dat vanaf de jaren tachtig. dat hele Europese project. een hele erge, sterke marktdimensie heeft gekregen. Heel veel nadruk op economie en handel. Ja. En op dat moment voelde Nederland zich een stuk meer thuis dan oorspronkelijk. En in die positieve periode voor Nederland, de jaren 80, is er het idee ontstaan dat Europa eigenlijk een beetje hetzelfde is als Nederland, alleen dan iets groter. Maar dan hadden we toch net zo goed bij is... de EEG kunnen laten? Ja, dat was Europese samenwerking. samenwerking. Ja, dat had uh, naar... Nederland graag gewild. En uh, nu is er vrouw Merkel heeft gewonnen hiernaast. Nou, hartstikke leuk ja. voor haar natuurlijk, alleen niet zo pro europees als de neten. Ja, die, is, die heeft nog een heel pro-Europese, pro-euro-standpunt afgegeven. Ja. Eén dag voor de verkiezingen, wat toch wel indrukwekkend is. Nou, is dat niet een beetje om de SPD te paaien? Nou, nee, dat denk ik niet. Nee, nee. Nee, want wat de SPD precies gaat doen, dat is nog maar zeer uh, de vraag. Kijk, er is één iemand die vrij constructief is geweest. Wel streng, maar toch constant constructief in die hele Europese crisis uh, die we hebben vanaf, vanaf 2010. En dat is mevrouw Merkel. Mevrouw Merkel! Ja, nee maar, nee, maar het is toch wel zo dat ze... Uh, nou ja, ze heeft gewonnen omdat het daar in Duitsland wel nog goed gaat. Ik bedoel, laat ik eerlijk zijn. Als het daar net zo uh, economische ramspoed was als hier... dan uh, had mevrouw Merkel uh, de, de biezen kunnen pakken. Nou, dat denk ik niet. Oh. Ze heeft ook gewonnen omdat er uh, daar daar zit natuurlijk is wel een aspect... Maar wat heel belangrijk is, is dat zij consistent en eerlijk is geweest. Daar kunnen we in Nederland nog veel van leren als het gaat om de schuldencrisis. Zo! Wat jij zegt, waarop stond ja. dat het wat er nodig was om de euro te redden, dat zij zich zou inzetten voor het redden van de euro en wat daarbij hoorde. En wij hebben bijvoorbeeld een premier die bij het, uh, bij het befaamde lijsttrekkersdebat met de rode en groene lampjes op rood drukte... Eh, bij de vraag, komt er een extra hulppakket voor Griekenland? En dat enkele maanden later natuurlijk wel gewoon accordeerde in Brussel. Kijk, en dat is een heel groot verschil. Ja. We ja, hebben dat een is oplichter wel en wel daar hebben ze een ja. Nou, dat, dat is een sterke uitdruk. Maar kijk, nou. eh, er wordt gedraaid eh, door onze premier en dat heeft Merkel niet gedaan. Nee, maar is goed ook. We hebben we geen enkel probleem. Hoor. Dan heb je trouwens ook een soort. Dat noemen, dan, noemen ze daar de anti-Europese partij? Terwijl het allemaal wel meevalt. Ja, he, die, die, nou, dat valt allemaal wel mee. Ja, ja dat valt allemaal wel weer mee. Maar, maar uh, die komt wel mogelijk dus boven de kiesdrempel van 5%. Alternatief voor ja. Duitsland. Uh, uh, ja, gaan we daar nog iets van merken? Dat er dus een uh, nou, uh, meer anti-Europese koers in Duitsland gevaren wordt? Sowieso, wat, wat wordt de coalitie, denkt u dan? Ja, nou, een grote een grote coalitie, en waarschijnlijk deze? met een hele sterke uh, merkel. Maar wat, wat die alternatief is voor Duitsland, want dat is die partij waarop u, waarop ja, je doelt, de AfD, ja. Die, die, uh, ja Wat daar het, het effect van is, is vooral dat de FDP niet meer terugkeert. Dus ja. de liberalen zijn uh, uitgeschakeld. En dat is wel eigenlijk historisch te noemen. Nou, dat gaat in uh, Nederland ook waar... gebeuren, nee, hoor. Het lijkt me dat het gaat bij. Ja, Als wij een kiesdrempel <laughs> van 5% hadden, dan ging het de volgende keer ook gebeuren, hoor. Nee, zeker <laughs> ja, hoor. Ja, ja, zeker. Nee, dat is waar. Maar wat, wat, uh, ja, dat is nooit gebeurd uh, in, de, in de bondrepubliek zoals we die nu kennen. Dat de FDP geen zetel had in de bond zag. Nou ja, goed, we kunnen in ieder geval uh, uh, met het idee uh, gaan slapen dat in Duitsland nog steeds alles beter is. Uh, degelijker. Ja, beter. Hoe, uh, hoe komen wij nou in de Duitse flow? Ja, dat, is, uh, dat begint met eerlijkheid over uh, hoe ver we geïntegreerd zijn in Europa en hoe onmogelijk het is eigenlijk, Tot ook vanuit het Nederlandse belang om daar uh, anders in te staan dan toch constructief. Je mag natuurlijk kritisch zijn, je mag streng zijn... maar je moet uiteindelijk wel constructief zijn. Want het gaat om je eigen toekomst. En ik denk dat dat wel een les is die je kunt leren van die campagne van Merkel. Ja. Want er is veel scepticisme over Europese integratie in Duitsland... maar zij is wel helder over de lijn die zij volgt en waarom. En dat levert haar geen verlies op in de verkiezingen. Nee, nee te meer daar ze ook wel eens nee durf te zeggen... Nein, ja. zegt ze dan. In plaats van ja. uh, achterloos en klakkeloos miljoenen en miljarden overmaken. Nee, maar ze zegt nee. Nou ja. ja, goed, dat is Duits ja. voor nee. Dat komt op hetzelfde moment. dat stapt meneer Segers heus wel. Ja, maar mevrouw Merkel niet. Oh, je luistert niet. Hoezo oh, niet? Dat denk ik. Nou nee, ja, goed. Uh, ambitieus. Ambitieloze nonsens om dat dan te roepen. Je weet toch niet? Of... Uh, meneer Segers, bent u nul? Ja. Gaat u verder? Uh, nee, dat het klopt. Ze zegt ook wel eens een keer nee. En. Uh... Het is, ah, het is streng oh. uh, voor uh, bepaalde landen in de eurozone. Ah, ja, en en dat schept dus, vertrouwen. En als je gewoon zegt: Luister, het is allemaal leuk en aardig, maar geen geld binnen Cyprus. Klaar ermee. Cyprus. Nou, het, het schept wat vertrouwen schept. Dus als je, de, aan de, ah, als je ah, dat uh, completeert met aan de andere kant de, de, de, aan te geven wat jij dan wel uh, als. Uh, doel hebt hè met die met die eurozone en ja. dat is natuurlijk waar zij ook wel sterk in is geweest op een gegeven moment is er gewoon keihard uitgesproken voor het behoud van die euro en de eurozone. Ah, ja, en dan kun je ook streng zijn op een geloofwaardige manier. Nou, meneer Segers, ik... Uh, uh, bedankt ach, voor de introductie aan ja. ja, het woord geloofwaardigheid in de Nederlandse politiek. Dan, sowieso. En ja. ik moet eerlijk zeggen, het ja, slaat misschien helemaal nergens om. Ik vind het ook wel leuk dat, uh, dat uh, een vrouw de baas is van Duitsland. Ja, ik zou ja, echt een vrouw de ook. baas ik van Nederland ik willen ik zijn. Het staat ja. bijna nergens op. Ik zou Mona Keizer wel als baas van Nederland willen hebben. Ik, Sharon, het mijn Echt? Nee. Smeer <laughs> <is> ook. <laughs> nou, uh, meneer Segers, uh, slaap lekker. En goedenacht. Ja, bedankt, en bedankt, hè. pak een beetje, Tante Greet. Ik ja, u ook. Veel succes met het volgende boek. Dag. Dag. Dag. Dag. Echte Janne, de panter die pleit voor werktijdverkorting. Dagboek van de liefde panter. De belastingdruk voor de lagere middeninkomens stijgt volgens berekeningen van CDA-kamerlid Pieter Omzicht door de nieuwe lastenverzwaringen van het kabinet Rutte 2 tot 49 procent. Zeg maar de helft van je inkomen zomaar pleiten. Mensen met een inkomen tussen de 66.000 en 99.000 euro zien binnenkort ruim 60% van hun inkomen verdampen richting de staatskas. Enkel in Togo en Sherwood Forest is de belastingdruk op de burger zo hoog als in Nederland. Maar het kan erger. Tweede Kamerlid Albert Dijkgraaf van de SGP... sloeg ook aan het rekenen en becijferde dat in sommige gezinsscenario's... van een toename van het bruto inkomen met, let goed op, 20.000 euro per jaar... vrijwel, het goed op, niet zou overblijven in de huishoudpot. Dat heet een marginale belastingdruk van tegen de 90%. Waarom, vraag je je af, zou je in zo'n land nog hogerop willen komen? Of, als je al carrière hebt gemaakt... Waarom zou je het niet lekker rustig aan gaan doen? Omdat je toch moet wennen aan een lagere levensstandaard... of je nou 80 uur in de week het lazer is werkt of niet. Same fucking difference in je portemonnee. En dan maar opkijken die man in Den Haag dat de huizenmarkt niet aantrekt... de consumptie in het slot valt, banen en bedrijven verdwijnen... en het vertrouwen in de bestuurders van het land tot het absolute nulpunt is gedaald. Prima idee dat niet verleren. Leuker kunnen we het niet maken, wel armer. And we will all go down together. Yes, we will all go down together. Dagboek van de Lietesvalter. Sorry, ik was even tijd. Gaat hij weer? Ja. Oké. Okay. Anderhalf jaar stond de microfoon van geluidsman Henk Meels in het natuurgebied Oostvaardersplassen. Dit om voor de documentaire De Nieuwe Wildernis de bijbehorende geluiden op te nemen. Ja, De film die wordt nu al geroemd vanwege de spectaculaire natuurbeelden. Maar ook de geluiden zijn natuurlijk niet mis. we hebben hier in de studio die de Meulsen. Enk Ja, dat ben ik. Uh, alles goed? Prima. Mooi zeg, hé. wat een fantastische film, hè? Prachtig, echt heel mooi. Ja, ik heb hem mooi. nog niet gezien, maar... Uh, Hij is echt heel mooi. De, de berichten mooi, je moet je prachtig, zeker gaan hè? kijken. Nou, wat ik nou vaak naar zoveel opkeek, is dat je dus kennelijk bij zo'n film... Uh, daar filmen mensen wel, maar dan doen ze dan kennelijk geen geluid bij. Nee, dat is, uh, dat is niet, uh, niet te doen. Die mensen maken zelf een hoop geluid. Dus dat neem je er dan meteen mee op. Dan vlieg je continu vliegtuigen over de Oostzaadelsplas. Je hebt altijd altijd herrie in de buurt. Dus de, als de filmer moet, moet stoppen. Als ik tegen de filmer moet zeggen, oh stop, komt een vliegtuig over, ja. Dan moet die filmen tegen de e-letter zeggen, Hé, hey, willen jullie even stoppen, want er uh, komt een vliegtuig over. Ja, dat werkt niet. Ja, u stop moet, even met paren, want de, de intercittinaal uh, meedruk om langs rijden. Dat, dat kun je niet doen. Dat kan maar, niet. Maar het is dus zo dat, dat u dus daar dus gewoon uh, in de bosjes uh, geluidsfragmenten probeert op te nemen, om wat later in die film te plakken. Precies. Maar, en ik heb zeggen thuis een boodschappenlijst mee met van ik wil twee grote ja, hebben. Ik krijg een smsje van uh, de ijsvogels beginnen aan de tweede leg. Huppakee, je moet er naartoe. En dan kijk ik naar het weerbericht en dan denk ik, ja, dat kan helemaal niet. Want uh, ik weet van de oost alleen als het noordwestenwind is... kan ik een beetje lekker opnemen, is het een beetje rustig. anders heb je uh, Of de herrie van de A6, je hebt de vliegtuigen van Schiphol, je hebt Lelystad... je hebt Almere, alleen maar geluidsbronnen. Alleen als de wind noordwest is, en niet te hard... Kan ik opnemen. Dus. Okay, dus, maar de, de, hoe lang duurt die tweede broedperiode van de ijsvogel? Ja, dat is dan dus het probleem. Die, Ruben zegt dan, ja maar dat kan elk ogenblik afgelopen zijn. En ik zeg, ja maar het is nog noordwestenwind, ik ga nog niet. En dat, dat zei Ruben laatst nog, ja je hebt echt uh, een beetje, hoe zeg je dat, uh, met vuur gespeeld. Want hij zat, je moet opnemen. En zijn er ik, ook uh, uh, scènes niet in de film gekomen omdat het geen noordwestenwind was? Nee, nee, het is uiteindelijk altijd goed gegaan. Altijd is wel een keer een moment gekomen dat wind noordwest was en dat ik kon opnemen. Maar het is wel niet te hard dat, uh, dat, dat, dat, dat, dat hij dan uh, iets van heeft gefilmd... Uh, wat nauwelijks voorkomt. He, de, misschien heeft hij een keer zoiets... Uh, en dan zegt hij, nou ga jij zeggen even lekker op zoek naar het geluid, vriend. <laughs> ja, en dan? Nee. Ja, hartstikke leuk. Dat dat was ik, nou het dan ga ik op zoek. het meest ellendige dier wat je moest, dierengeluid dat je moest vinden? Het meest ellendige dierengeluid... Om te vinden dan, hè? Nou... Het mag heel mooi geluid zijn, hè? Dat is natuurlijk al prima, maar dat het moeilijk nee, vinden is. Um, nou, het rare is... Um, die grauwe ganzen, het hele gebied zit vol met grauwe ganzen... Maar dat rauwe gekerm, dat gejang van die grauwe ganzen... Om dat er goed bij op te hebben... Ja, dat was nog niet eens zo makkelijk. Want die, die grauwe, je wilt... als de, In de film, die grauwe ganzen ergens ongeveer... Van het scherm af spatten, Dan wil je geluid hebben van dichtbij. Maar ja, krijg die microfoon maar eens vlak bij die grauwe ganzen. En wat heb je gedaan dan? Ja, Ruben wist een plek waar heel veel grauwe ganzen zaten. Heb ik de microfoons op van die bamboestaken gewoon midden in het riet gezet. Op een plek waar we wisten, daar voorkomen regelmatig ganzen. Die gaan met elkaar vechten, die gaan uh, met elkaar tekeer. Dus uh, daar neergezet, recorder aan, lekker naar huis, slapen en de volgende dag terugkomen. En hopen dat er een hele hoop van dat yes. jank op staat. Ik hoop toch, dat er komt een heel moeilijk verhaal. Ja. Maar dit is toch wel het meest eenvoudige, dat had, dat, had, dat had Jan nog kunnen bedenken. Ja. Ja, sterker nog, dat had ik zeker bedacht. Het is zonder enige twijfel. Met Noordwestenwind. Ook dat nog. Nee, maar Ik denk er komt nog een spannend verhaal. Maar je hebt gewoon een paar microfoons in het weinig gepleurd en ben gaan slapen. Ja, precies. Wat is het engste? Waar de roofdieren bijvoorbeeld. Of was het ooit eng? Het is de wildernis waar die film over gaat, Jan. Ja, daar is daar toch niet? Het is voor mij nooit eng geweest, voor de cameramensen wel. Die hebben echt... Ruben, Ruben heeft een mooi verhaal... dat hij een keer min onweer wilde opnemen... en dat onweer losbarstte. Dat degene die hem zou komen halen met de auto... de bliksem ingeslagen in de auto... die auto deed het niet meer. En Ruben stond midden in het veld... met zijn spullen... waar de bliksem graag een keer op, op inslaat. Stond hij daar te zijn... naar die man in die auto van... kom me halen. En die stond te knipperen... ja, maar de auto doet het niet meer. Maar dat begreep hij niet. Dus hij stond in die ellende. Maar dat soort dingen... heb ik allemaal niet meegemaakt. Behalve... Het is wel ontzettend spannend hoor. om je spullen achter te laten... en dan in je bed te gaan liggen... wetende dat er dus nog beesten rondstruinen, zoals vossen. De eerste keer dat ik mijn microfoon in het veld had staan... begon die vos aan de plopkap te, te klooien. Draf, gedraf gerukt. in de sneeuw gegooid. Toen ik aankwam, zat om de plopkap heen een hele gele plas. Dus die, die vos had de hele plopkap onder gepiest. Hier komt hij aan, komt hij aangelopen. Door de sneeuw, Hup, hier. Er staat dus wel voor 10.000 euro apparatuur in het veld. Dat was de eerste keer dat ik dacht, oh, dat kan best. Wat een vuilige kolderen leier, Kan dus niet. Die vuilige smerige voor ja. Ben je met je poten uh, aan je microfoon? Dat is niet normaal? En eroverheen piezen. Ja, dat moet ze uh, toch afschieten? Dat kan een leren Wat is het, wat is begrijp, het verhaal met die, met die scheten van dat paard? Oh ja, scheten van het paard. Ik ja, heb... Ik hoorde dat we... Ja dat, ja. ja, dat wil ik toch even weten. Heeft de Kijk, kabouter ook ik, scheten van het paard onder de knop? Dat is een hele vieze... Dat was een hele vieze... Kijk, die paarden... Vooral blije ging ik er ook achter. Die, die, die keer dat ik dus... Precies. <lacht> Jezus Christus. Die, die keer dat ik dus niet... Um, gewoon lekker naar huis kon gaan om te slapen. Dat was met de paarden. Die paarden laten zich benaderen. Dus dat hoef ik niet moeilijk te doen. Ik ga gewoon hup, met de microfoon naar de paarden. Ja, steek zo Ga gewoon zool. tussen zitten. <lacht> een hele goede imitatie is dat. Ja. Ik had er helemaal niet naar... Voor die scheten moet ik de volgende keer hier zijn. Ja. Maar dus voor die, voor die paarden dat was het makkelijk, want daar kon ik gewoon tussen gaan staan. Ja. En dat is, dat is heel leuk om mee te maken. Maar... En wat me opviel, dat wist ik niet. Die paarden laten continu scheten. Je hoort continu scheten, je hoort continu. Je hoort natuurlijk ook gegrazen, je hoort gehinnik. Maar je hoort continu scheten. En ja, dat is van relevant voor de film, vond je? Ik vond. Alle geluiden die de natuur maakt, die moeten erop. En als die paarden van scheeten maken, dan moet dat ook op de film. Nou, hartstikke leuk. We gaan naar de film. En we hopen dat het geluid goed is. En, ja, en, dan en denk ik heb we een nu... boekje geschreven. Ik ook nog een boekje gemaakt. En ik zou zeggen, grap maak, is dat hier een luisterboekje? Maar dat is het niet. Het is een boekje, maar je hebt wel een cd erbij. Er zit een cd bij en het boekje heet De Scheet en andere verhalen uit de nieuwe Wildernis. Nou, en ik zijn blij dat we dit nog even hebben nou, kunnen delen met elkaar. Hartstikke, hartstikke bedankt, bij Meosje. En, en, en, en, en uh, leuk beroep. Alwant in de film kopen, zelf. Zelf. en het boekje kopen. Goed zo. Nou, dankjewel. Dag. Oh, de nanen. Stel, Jan. Ja. Uh, volgende week hebben we minister van de Defensie, Janine Hennis, hier te gast bij de RTL, En dan gaan we het eens even hebben over de militairen. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week, Jan. En de JSF. Bijvoorbeeld. Dag. Zover Echte Janne. Echte Janne. Praat wat dan zeggen. wat vaker dan Woonijn. Die zegt dat hetzelfde. Hij er zegt er ook, van. als Maar zegt Lekker ook, als bandje. je nou op een aantal punten met Zin ons... Zit er een groep in gaat. je plaat? Eentje oh. tegelijk jongens. Ja, ja zeggen, dat, dat zei mijn zo vrouw zo ook vandaag. Oh.